Ik had een schoon oor. Hou jij je mond brutale aap en maak maar een schoon een spijthoofd. Een heel erg spijthoofd. Oh. Oh. Hoofdschuddend maakt Paulus zijn pijpje schoon en kijkt af en toe bezorgd achterom naar Joris, die weer voor de deur zit en een snoep trekt alsof er niets gebeurd is. En daar treft Salomo hem aan, want die komt juist aanstappen om te zien hoe Paulus het maakt. Hé, hey, avond Joris. Hoe is het met Paulus? Oh. Slecht. Slecht? Dat ben je toch niet. Wat is er dan met hem? Hij had een binnenbrandje, Salomo. Paulus, een binnenbrandje? Hoe kan dat nou? En die schuffen had bij vergissing zijn pijpje in zijn oren gestoken in plaats van in zijn mond. <lacht> <lacht> Wat een gek geval. Is dat waar, Paulus? Ach, laat je toch niks op de mouw spelden, Salomo. Die Joris ligt of het gedrukt staat...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 En nou dat oor weer, met dat pijpje. Ja, het is maar al te waard, Salomo. Joris is een grote lastpak. Zal ik jou eens wat vertellen? Dit gaat zo niet langer. Je zult er maar uit moeten gooien. Ik ben er ook bang voor. Maar ik kan een beest toch niet zomaar op mijn huisje gooien? Ja, nee, dan zal ik dat wel voor je doen. Joris, je hoort het. De rijk!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 Geen denken aan. Jij komt mijn boom niet in. Mijn Ooguburu dan? Nee, Joris, dat gaat ook niet. Ooguburu zou je zien aankomen. Zo'n lastig Feest als Joris hoort apart te wonen, dat is duidelijk. Ja, apart. O, lekker. Dus moeten we een hol voor hem gaan zoeken. Geen hol. O, nee. Dat is me veel te min. Is een hol te min? Ja, wat wil je dan? Eigenwijs veel eisend ongezeggelijk vispaard. Joris.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 Ik heb geen genuld. Ik wil nou meteen een <tieden> Mm-hmm.